<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربكم ما بيترخ لسه فاصله لسه ...waarin wij gezamenlijk bijeenkomen voor iets geweldigs en dat is het vergaren van kennis. En ieder die een pad van kennis inslaat, die bevindt zich op het juiste en op het geweldige als zijn intentie zuiver en juist is. <coughs> De laatste les die wij hadden gehad was vorige week of twee weken geleden. Als jullie goed kunnen herinneren, hadden we het over hoe. shirk was ontstaan en hoe dat zich heeft vervormd en wijdverspreid over de wereld heen. We hadden toen de belangrijkste redenen en motieven en aandachtspunten genoemd, welke uiteindelijk gingen leiden naar hududh al shirk de wereld. Wie kan mij in het kort vertellen hoe deze shirk, vorm van shirk was ontstaan en ook wat shirk inhoudt want dat hebben we ook vermeld. Want, hoe was shirk ontstaan? Uh, zoals Abdullah ibn Abbas verhaal is dat uh, shirk is ontstaan totdat uh, tussen Adem en Noor, in sallallahu was, bij uh, tien eeuwen, waar de mensen op het tewheed waren. Daarna is de shaitan stap voor stap zijn, heeft zijn plan begaan, waardoor hij de mensen... Misleiden. Aan het begin was het zo dat er geleerden waren in deze tien eeuwen, eh, tien eeuwen en de mensen respecteerden hen. Maar na hun overlijden is de shaitan tot hen gegaan en heeft hen ingefluisterd om die plekken te eren. Vervolgens na tijd daarna om daar standbeelden te maken. Daarna is hij overgegaan tot aanbidding van die mensen. Tot aan de tijd van Noor alayhi sallallahu alayhi sallam. is het pasriyatul billahi. Of het gelijk maken van Allah aan zaken die specifiek voor Allah zijn. Iemand gelijk maken aan Allah voor zaken die specifiek voor hem zijn. Allah. Dus dat zijn de korte fases waarin deze zich hebben afgespeeld. Uiteindelijk, Nuh salam, de eerste der boodschappers, werd verstuurd met een boodschap en gestuurd met een boodschap. En Nuh die kwam naar zijn volk en die verbleef heel lang. Dus Nuh salam die werd gestuurd en hij kwam met een boodschap Ja, قَوْمْ Allah alleen, jullie kennen geen God naast hem. En die verbleef dus 950 jaar met zijn volk. Vervolgens na Nuh kwamen al de andere profeten. Tot dat er een tijd was dat er heel veel shirk weer ontstond. En dat was dan nodig om dat te verwijderen met de komst van de profeet sallallahu als wij willen begrijpen hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is gezonden en naar welke volkeren en naar welke soort groepen mensen op dat moment aanwezig waren, komen we uit op vier of vijf volken of groepen die zich bevonden voordat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, uiteindelijk de laatste der boodschappers naar hen gestuurd was. En hiermee... Zie jij ook de essentie en het belang van het zenden van de Profeet Mohammed om deze volledige, duidelijke einde van de boodschappen te vervolmaken? De volkeren of de groepen mensen die op dat moment zich bevonden zijn mensen die afgodsbeelden aanbaden. En die dat als God namen. Dus dat was één onder hun. De groep die afgodsbeelden en dergelijke had genomen als a'liha. Als God en als afgod. En het was niet dat zij niet geloofden in het bestaan van Allah. Want nu zijn er mensen die op een... Uh, vreemde wijze dit zelfs willen ontkrachten. Het bestaan van Allah willen ze proberen te ontkrachten. Nee, dat was niet dezelfde groep. Deze mensen geloofden wel in het bestaan van hem, maar wat deden zij? Deelgenoten toekennen aan hem. Vandaar dat de woorden van Allah zijn Wama yu, yu'minu aktharuhum billah, illa wa hum mushrikun. En de meeste van hen, die geloven in Allah, terwijl zij deelgenoot aan hem toekennen. Ali bin Abi Talib, ook Abdullah bin Abbas, die zeggen voorwaar het geloof wat zij hadden is dat zij geloofden dat Allah bestond en dat Allah hun Heer was. Maar deze aanbiedingen waar we het net over hadden, die slechts voor Allah waren, ook voor de afgehouden vereenzelfdigden. Dus dat was de eerste groep mensen die op dat moment aanwezig was voordat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar hen werd gestuurd. Tweede groep, dat waren mensen van het boek. En mensen van het boek, ze worden zo genoemd omdat aan hun het boek is gegeven. Oftewel het boek wat of het Torah is of Al-Injil. Ahlul Kitab, Joden en Christenen. Joden die op dat moment felle en argwaan hadden voor de komst van de profeet. Omdat hij geen, omdat hij niet van hun stam is, maar het was een Arabier. En ook omdat ze haat hadden en jaloers waren, dat de islam de laatste der boodschappen zou zijn. En de christenen, die waren abbaloen. Dat was dus een tweede groep die op dat moment circuleerde en aanwezig was voor de komst van de profeet. Alayhi wasallam. En wat hadden de joden en christenen ook gemeen? Dat ze hun monniken en rabbijnen als heerders met Allah maakten. En op welke manier was dat? Precies in de hadith die staat vermeld door het Tirmidhi Adi ibn want hij was een christen voordat hij zich bekeerde tot de islam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam citeerde een vers uit de Koran. Ze namen hun monniken en robijnen als heerders naast Allah. Als heer. Die aanbaden zij. Dus... Hij toen hij zich bekeerde, hij zei: Ja, Rasulullah, wij aanbaden hun niet letterlijk. we aanbaden hun niet. Hij zei: Was het niet zo dat zij haramzaken verklaarden die halal waren en halalzaken die halal haram verklaarden? Dat jullie zeiden: Ja, wij accepteren het. Oftewel, wanneer Allah iets besluit, wanneer Allah iets heeft verboden, dan kan het niet zo zijn dat iemand ernaast komt en hij zegt: Ik ben een imam, ik keur dat wel goed. Wat nu ook. Gaande is bij sommige mensen. Hij weet dat Allah iets heeft verboden. Maar een imam, een dwalende imam, die keurt het goed. Dus toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Tilka ibadatukum. Dat is die vorm van aanbidding. In ieder geval, dat was dus een tweede groep die aanwezig was. Voor de komst van de profeet sallallahu alayhi wasallam. derde groep die daar aanwezig was waren de medjoes en medjoes die aanbaden wat? vuur en ze hadden al de bela, twee soorten afgehouden Op één god die voor het slechte was en de andere vuur die voor het goede was voor shar en khair. dat waren dus de medjoes en dit is eigenlijk heel nuttig om deze vijf soorten mensen uh, We zijn er nog niet. Maar we gaan nog een paar opnoemen. Uh, dat, ja, nee, dit, dit komt erbij. Dat het heel handig is om deze te kennen. Dan zie je ook waarom de profeet. Alayhi wa sallam, en naar wie hij gestuurd is. Want hoe kan jij eigenlijk. De profeet goed volgen. En de profeet kennen. Zonder dat je eigenlijk weet naar, waar, naar wie hij gestuurd is. Dit is die kaum. Het volk. Die staat op deze dingen. Hier heb je eigenlijk heel veel. Lering in. Vierde groep, die op dat moment aanwezig was, waren de Sabi'oen. En wat aanbaden zij? De Sabi'oen, ze aanbaden sterren. Sterren. En ze zeiden: De sterren hebben invloed op ons. De ster van die, de ster van die. Zij aanbaden dus sterren. En vijfde, onder hen is de groep die het dahriya wordt genoemd, oftewel zij geloofden in niets. Geloofden in niets. Ze geloofden in hunzelf, in hun eigen krachten. In hun eigen krachten en hun eigen wil. Dus deze mensen geloofden niet in wederopwekking. Dat was een deel onder de mensen destijds. En wat eigenlijk apart is, als we deze vijf, Groepen analyseren. Dan zien we dat de mensen van vandaag. Die wij tegenwoordig meemaken. Afstammen van deze vijf. Afstammen van deze vijf. Bijvoorbeeld de dehrieën. Die geloven niet in de opwekking. Dat zijn atheïsten. Dat zijn communisten. Vorm van liberalisme. marxisme. Dat komt eigenlijk door deze groep. Dat stamt van elkaar af. Of je hebt joden en christenen, stamt ook van hun af. En waarom is het belangrijk om deze vijf te kennen? Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam) niet alleen gestuurd is naar de jin, Of naar één specifieke groep. Hij is gestuurd, wat? Naar alle mensen. Dus deze groepen, die stammen eigenlijk van vandaag de dag vanuit deze groepen. Daarom zegt ook Allah Ta'ala... ...wa ma illa En we hebben jou niet gezonden behalve als... ...een boodschapper voor alle mensen. inni Zeg o oh mensen, ik ben een boodschapper voor jullie allen. Dus hij is gestuurd... ...naar deze mensen... ...en niet specifiek naar één groep... ...maar naar alle mensen... Terwijl de voorgaande volken profeten gestuurd waren naar één volk. En dit behoort ook tot de eigenschappen die de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, als enige profeet heeft gekregen. Hij zei, waarlijk voorheen waren de boodschappers, ik ben geschonken met vijf dingen. Mij zijn vijf dingen gegeven en onder andere vertelt hij, de profeten zijn voorheen gestuurd naar voor één volk en ik ben gestuurd naar alle mensen. Dus dit zijn die groepen waar de profeet sallallahu alayhi wasallam gestuurd is met het licht. <laughs> Opdat jij de mensen uit de duisternis naar het licht zal leiden en dat je hen herinnert aan de dagen van Allah, oftewel de geschiedenis die zich heeft gespeeld, het tariq. A in deze. En dit zijn de dagen die wij geven aan de mensen. Dit zijn de dagen van historie van vroeger wat zich heeft afgespeeld. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die kwam met een geweldige boodschap. De grootste duisternis is de shirk. En grootste licht is het Tawhid. Ja ayuhal muddathir, kom verandir. O, oh, al muddathir. Die gewikkeld is. Kom Sta op en waarschuwt. Waarschuwt tegen wat? Tegen? een shirk. In alle vormen en aspecten. Kleine en grote. Wa rabbeke en prijs jouw Heer. Op welke manier? Met het Tauhid. En inshallah ta'ala. Met dit boek. Heb ik me voorgesteld. Dat we. Want de lessen zullen dan. Te veel uitgebreid zijn. Dat wij lessen zullen krijgen. Ontleend uit het boek. Alle vormen van shirk. Kleine en grote. En. De belangrijkste voorbeelden hiervan en de uitleg specificeren naar elke onderwerp, rubriek binnen die vorm van shirk. Dus je hebt, je hebt bijvoorbeeld al-mahabba, liefde. Wanneer is het shirk en wanneer is het geen shirk? Wanneer is het toegestaan wanneer is het niet toegestaan? al gouf, vrees hebben. Wanneer is het shirk en wanneer is het geen shirk? al tawakkul vertrouwen op Allah. Wanneer is het shirk, wanneer is het geen Al-istigata, Hulp, nadering zoeken in hele moeilijkheden. Wanneer is het shirk, wanneer niet? Zijn ongeveer twintig messai, twintig zaken. Want continu krijgen wij de vragen... ...valt dit eronder of valt dit niet eronder? Is het een kleine of een grote? En ik ben bang als wij daarmee beginnen, dan worden de lessen heel erg groot. Maar we hebben nu wel een glip op de zaak. We hebben ongeveer... Essentiële zaken genoemd met betrekking tot uh, shirk. Want daar gaat ook die kelaam over waar de mu'allif over praat. Dus toen de profeet sallallahu alaihi naar, naar die groepen mensen kwam. Bestrijdde hij ten alle, alle vormen van shirk. Dan kan iemand zeggen geef het bewijs. Geef het bewijs dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit ook toepaste in zijn leven. Dat het meest afschuwelijke daad in de ogen van de profeet een shirk was. En dat de meest geliefde daad bij de profeet het tawchid was. Voorbeelden dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, <himaayatuhu>, zijn verdediging en zijn bescherming, tegen alle vormen van shirk zijn duidelijk. Mag ik wat zeggen? Ik ben nog niet klaar. Straks, inshallah. Dat alle vormen van shirk door de profeet sallallahu alaihi wa sallam, niet getolereerd werden. Dat was zijn hele leven, vanaf het begin tot het einde. En hier noteer een aantal voorbeelden zijn chimaïa, zijn bescherming onder andere dat de profeet sallallahu alaihi wa het nooit accepteerde dat zijn naam en dat zijn wil met de wil van Allah was of dat zijn naam met de naam van Allah was, maar altijd vormen van gebruikte of het na. Of pas later. Zoals een persoon die tegen hem zei. Allah wa shi'et. Wat jij wilt en Allah wilt. Nee, nee, nee, nee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij Zijn gezicht werd rood. En hij zei nee. Qul bel masha'Allahu thumma shi'et. Zeg nee. Zeg wat Allah wilt. Vervolgens wat jij wilt. Want het is totaal niet hetzelfde. Want zijn wil die gaat... Pas kunnen wanneer Allah dat wil. En niet dat hij uit zichzelf zegt, ik wil en dit moet Allah willen. Nee, Dit is een klein shirk. Dit behoort tot de kleine shirk. Maar zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, is goed, ik keur het goed wat je... Nee, hij werd boos. Ook een ander voorbeeld is dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam... Het niet toestond om op graven wat te bouwen. Zoals wat nu. In heel veel landen. Misaleas. Misaleas zijn huizen. Waar billen, mensen bijeenkomen. Om hulp te zoeken. Om bepaalde soorten. Dat gaan we allemaal uitleggen. Vorm van tawassul. profeet sallallahu alaihi wa sallam die wist. Dat dit ooit gevaarlijk kan zijn. Wij gaan dood. En wij... Kunnen niets meer betekenen voor de mensen om ons heen. Al zijn we de beste. Daniel. Daniel was een profeet. Sahil Bukhari. Was overleden. En zijn graf. Werd in de tijd van Omar. Gevonden. In de nacht. Hij was bang. Omar was bang dat mensen niet. Een soort vormen van tabarrok, Bepaalde zegeningen zouden vragen. Want mensen denken wat ook nu. Het geval is, hij is wali. Hij is degene die dicht bij Allah is. Hij is degene waarmee hulp gevraagd kan worden. Hij is een toevluchtsoord. Hij is een medium. Wat dit Umar? Begraven, allah en waar het begraven is. Niemand weet het. Dat is die Himaya. En ieder aakil, verstandige persoon zou so niet hierin filosoferen door te zeggen: "Maar waarom? Het was een goede persoon." Want wat hebben wij dus gelezen? "En Allah la yarda an yushrak ma'ahu ahadun fi ibadatih, la malakun muqarrab wa la mursel. mursal." En het bewijs is de woorden van Allah: "Wa anna al-masajid lillah, fala tad'u ma'a Allah ahada la nahia." "Fala tad'u" Als dit niet mag. Bij Melk mukarrab, Een dichtbijzijnde Melk. Een Engel. Kan Jibril zijn. Kan Melk. Kan yani Arsh. Als het niet toegestaan is. Om een vorm van aanbidding. Of een vorm van aanbidding. Hun toe te kennen. Die alleen voor Allah is. Hoe zit het dan met. Degenen die na hen komen. Dus dit is ook een vorm van. Chimaya. Van de profeet. Sallallahu wa wasallam. Wat nu het. Ja, en vreemd is dat mensen ontzag hebben en nederig zijn wanneer ze een graf bezoeken, terwijl die niet in de salaf omwille van Allah Taala alle Hij leest de Koran en verleidt het derde baroen al Koran, of verpijnt zich, zei de Koran niet, hij held niet. Hij komt bij een graf, hij gaat in een Kijk hoe de shayatan, wij zei je een elem en is dus de Shaitan heeft de daden voor hun schoonschijnend gemaakt. En hij heeft hun afgeleid van het rechte pad. En inshallah zoals beloofd. Alles wordt in die taal besproken. Dit is slechts een glimp op de zaak. Zoals we het noemen. In het boek wat we gaan behandelen. Alles wordt uitgebreid, uitbundig, besproken. Stap voor stap. Ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zelfs wordt overgeleverd door Abdullah ibn Abbas, Sahih al-Bukhari, voordat de profeet sallallahu alayhi wa sallam overleed. Wat waren de meest kenmerkende woorden die de profeet herhaalde? Wie weet het? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, in zijn laatste dagen. Wat is hetgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, vaak herhaalde? En wat is het allerlaatste wat hij heeft benoemd voordat hij overleed? Hadith van Anas bin Malik en anderen. En hadith Jabir. As-salah, as-salah, wa ma malak het Dit is datgene wat de profeet sallallahu alaihi wasallam sallam zijn overlijden. wa sallam. wa alayhi. Het gebed, het gebed en datgene wat jullie rechterhand bezitten. Of datgene waar jullie amane over dienen. Uit te geven. Of datgene wat jullie in jullie rechterhand bezitten. Aan dienaren en slaven en dergelijke. Dat is wat de professor Sallam vaak herhaalde. Maar vlak voor het overlijden is hetgene wat hij zei zoals dus Abdullah ibn Abbas overleef Sahih al-Bukhari: "La'natullah 'ala al-Yahud wa nasara Waarom? Omdat ze hem pijn wilden aandoen of omdat ze iets van hem hadden ontnomen of iets eigen bezit. Nee, nee. De tahqiq het verwezenlijken van de ware boodschap zelfs voor het overlijden. Waarom? De vloek op de Joden en Christenen. Waarom? Wie weet het? Voor het overlijden, zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. In belangrijke zinnen, oftewel neem het van mij aan. Want ik ben bijna aan het overlijden. Dit is iets heel gevaarlijks. Want zij namen hun graven als moskeeën. Ze gingen in de moskeeën graven, bouwen. Of een graf dat gebouwd is, daar gingen zij expres de moskeeën in bouwen. Zodat zij een vorm van aanbidding aan deze overledenen konden toegeven of associëren dus dit is ook een derde geweldige voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam die voor zijn overlijden duidelijk richtlijnen gaf als het gaat om shirk, wa of shirk en de gevaar van shirk ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het verbood om welke gebed dan ook te verrichten, wanneer de medjoes en anderen hun goden aanbidden, hun zon en dergelijke. Dat is bij het opstaan of opstijgen. Opkomst van de zon. Dus in deze periode, na el fajr wanneer el fajr Shiroq heeft bereikt, tussen Shiroq en ongeveer sommige die geven een bepaalde getal tussen 10 en 15 minuten mag je niet bidden. Waarom? Waarom heeft de profeet dat verboden? Omdat op dat moment de zon en daar, en datgene wat wordt aanbeden, dus de profeet Himaya, zijn bescherming. Niemand gaat zeggen ik kan bidden de zon. Maar alsnog, omdat zij op dat moment iets aanbidden, heeft de profeet het gebed op dat moment helemaal verboden. Welke gebed dan ook. Ook heeft de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, verboden om te reizen naar moskeeën of plekken met de intentie voor aanbidding behalve drie moskeeën. Waarom? Om het niet zo te laten lijken dat jij al die moeite en al die kostbare tijd gaat uitputten voor iets wat een aanbidding is voor iemand naast Allah. Zoals nu wordt gedaan. Ze reizen af naar India. Of naar een bepaalde plek. Waarom? Omdat hij tawaf kan doen over het La haula wa la in billah. La haula wa la Hij reist van hier naar een bepaalde plek. Om tawaf te doen over het kabber. Tawaf, Jullie weten wat tawaf is. Waar wordt tawaf verricht? in Mekka waar yes. anders in Mekka om de Kaaba is een aanbidding, die komt toe aan wie? aan Allah mensen reizen af om speciaal om het graf tawaf te doen dit gaan wij ook inshallah verduidelijken, maar dit geeft aan dus dat de sefer, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verboden om te reizen waarom? niet om het jou moeilijk te maken niet omdat hij van jou ja, niet omdat hij niet van je houdt. Maar omdat hij weet dat bepaalde Mahabbe-liefde kan voortkomen. die specifiek is. alleen omwille van hem dat je deze niet associeert met iemand anders. wat nu het geval is. En de hadith is bekend. Ik wil je toch onderbreken, hoor, sorry. Ja? Ik kan niet. Hoezo? Ik, ik ben nog niet klaar. Ik wil graag dat je me onderbreekt, maar als, maar, ik klaar als je klaar bent. Als je dat graag wil, dan wil ik wat zeggen. Ja, maar straks, zoals altijd maar, na de les, maar dat, gebeurt het. is geen interactie. Ik begrijp heel veel dingen die je zegt, begrijp ik niet. Je bent hier volgens mij voor kennis, toch? Ik begrijp het, maar je hebt ook manieren voor kennis zoeken. Sorry? Je hebt ook manieren om kennis te zoeken. Ja, daar ben ik hier voor. Maar dat maar is. Bepaalde dingen die je zegt, vind ik hangen. Ik, je, je, ja? zeg, je zegt heel veel tegelijk en je gaat snel. kun je uh, Nee, maar dat begrijp begrijpt de rest van de mensen het ook. Ik heb bepaalde vragen. Kan je ze opschrijven, noteren en dan gewoon als, als ik klaar ben met de stof, kan waarom je ze vragen. Niet, waarom niet? Sorry? Waarom dit niet? Uh, kan Daar, de... Dan kan het publiek het ook begrijpen, want ik denk ook het publiek van sommige dingen niet begrijpen, als ik heel eerlijk ben. Nee, niks niks ja, Ik weet niet waarom je dat moet hè? Kijk, uh, het is toch een open gesprek. Nee, de, kijk, als wij samen gaan zitten zonder dat het een les is, kan jij gewoon op die manier interactief ja, je vragen. Je zet hier voor een publiek. Je, ook bepaalde dingen begrijpen zijn. je mag het begrijpen, ik sta je dat ook helemaal toe, alleen mijn lesstof, die gaat gezamenlijk in een bepaalde uur. Als jij nu vragen gaat stellen, ik ga erop antwoorden, dan wordt het drie uur. En dat is dus de tijd beperkt. Ik, als ik jou goed wil uitleggen, voor elke vraag die jij wilt vragen... Ja, maar wat het ook al zou zijn, gaat het ten koste van onze les. Nee, ik heb eigenlijk. een lesstof die ik moet afmaken. Ik weet niet of jij een les ergens hebt gevolgd buiten de moskee om. Maar daar kan je ook niet de, de, direct, uh, ja, niet de desbetreffende docent interpreteren En zeggen, mijn vraag is belangrijker dan jouw uitleg. Dat heb ik niet gezegd. Ja, die het woord uit de mond. Dat heb ik niet gezegd. In ieder geval. Ja. Ook wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed. Is dat hij er niet van hield. En dat hij het verbood om... Dat iemand hem gaat loven of prijzen die hem niet is toegestaan. Wat nu het geval is, dat mensen bepaalde attributen, bepaalde eigenschappen aan de profeet gaan geven die Allah alleen bezit. Zoals ze zeggen, hij heeft kennis over het ongezien. Wie heeft de ken kennis alleen over het ongezien? Hij heeft kennis over het Illallah. Dat je deze attributen, dat je deze eigenschappen ook aan hem gaat geven. Dus daarom zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam. ana Verhef mij niet op, zoals ik niet. Verheven mag worden. Oftewel, de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zegt tegen duidelijk uitleggend: Ik ben een dienaar en boodschapper. Zeg dus slechts: Je bent een dienaar en boodschapper. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam is in de Koran genoemd op verschillende wijzen. Maar de meest voorkomende vorm, als je kijkt naar de, de verzen, is de Profeet benoemd. Titel gegeven als? Dienaar. Dienaar. En toen de dienaar van Allah opstond en in het gebed aanwezig was, wordt mee gerefereerd, bedoeld, de profeet. Hoe is hij hier genoemd? Dienaar. Net als wat je nu hebt, hij is de vechtersbaas. Is een eigenschap van deze sporter. Maar de profeet, salallahu alayhi wa is genoemd abd. Dina. En zo heb je verschillende versen. Waarom zegt de profeet sallam, hier: Verhef mij niet zoals de christenen Isa hebben verheft. Waarom? Is het niet dat Isa, Jezus, nu wordt aanbeden naast Allah? Waarom? Omdat ze hem hebben verheft. Of dat, omdat ze hem attributen, eigenschappen hebben gegeven die alleen aan Allah toekomt. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam, zegt duidelijk in deze overlevering. Dat hij het verbiedt dat mensen overdrijven in het aanprijzen van de profeet. Dus deze voorbeelden laten allemaal zien dat een andere... Dat de Profeet Sallallahu Alaihi zich inspande met de geweldige zaak omtrent het waarschuwen voor shirk. En dan kan de beste man nu zijn vraag stellen, omdat ik ga overschakelen naar een ander onderwerp. Dus als je gewoon twee minuten had gewacht, was er ja, niks. Ik de toekomst kijken. Nee, nou, nee maar ik zeg tegen je: ja. als je had gewacht. Ja, je. Nou, en dat betekent dat deze ook passend is in de zin. Vatbaar, zeg het maar. Zeg het maar. Ja? Zeg het maar. Oké. Okay. Kijk, als je kennis geeft, en je bepaalde kennis en mensen zijn het niet mee eens, dan kun je vervolgens tot interactie komen. En bepaalde dingen die je zegt, ben ik niet mee eens. Snap je? Oké. Okay. Ja, dan ga je lachen. <laughs> Kijk, kun je een voorbeeld geven? Hoe ging de profeet om met ongelovigen, met christenen, met joodse mensen? Weet je dat? In zijn tijd. Hoe ga je met z'n om? Want je gaf net een verhaal. Ja, laat het belangrijke hele belangrijk. Hoe ga je met die mensen om? Tij, in principe... Wat gun hij ze die mensen? Wat gun hij die mensen? In principe jouw redenering dat je zegt. je bent Nee, ik in... kan antwoord geven. Nee, maar ik wil ook antwoorden ja. <laughs> Kijk, in principe jouw redenering, dat je zegt je bent het niet eens met me. En dan haal je dat voorbeeld erbij. Ik heb daar niet eens over gesproken. Nee, is, je hebt mij een vraag met verkeerd. Dus. Ik wil graag antwoorden op mijn vraag. Maar hoe ging het als associatie om met mensen die niet moslim waren in, in zijn tijd? Als jij morgen naar mijn les komt van Sira, Nee, ik nee, als jij naar mijn les komt. Is je ook, lestof is lestof. Ik kan niet meer je met jou in discussie hebben. Ik draai er Ik draai er totaal niet omheen. Maar nou, lesstof is één. Je, je, je vraagt heen. niet de vraag over wat wij behandelen. Ik heb het tegen je gezegd, zijn er jij bepaalde ondelingen. Ik stel een vraag en een antwoord. Maar jij zegt iets totaal wat yani, peren appels... Ja, het, het is heel appels. belangrijk, omdat je hier haalt over, uh, over joodse mensen, over christelijke mensen. Maar ik, ik stel jou een hele normale vraag. Hoe ging dat zoals hij zei, om met die mensen? Hoe, wat gunde hij zijn met die mensen? Het is een overlevering. Omdat, <coughs> ik kan je daar een antwoord op geven. Je, je, je bezit gewoon kennis. Ik kan je daar heel makkelijk een antwoord op geven. Wat maar ik, ik probeer jou duidelijk te maken, beste man. Ik, kan jou, ik, kan ik heb dan mijn dan les... Doen. Als jij antwoord niet wil geven, geef ik het antwoord. Ik dan. heb mijn lesstof... Die moet ik afmaken. Ik heb mijn lesstof, die moet ik afmaken. Uh, jouw vraag staat niet in mijn lesstof. En het komt niet doordat we niet het vra de vraag kunnen, maar hij is niet relevant nu. Daar ja, komen we naartoe. Gaat. We komen er naartoe. Dat is het boek wat wij behandelen. Gaat stapsgewijs. Jij komt eerst een les een keer bijwonen. Je wilt vragen stellen. Je weet niet eens waar we het al nou, hebben over de vraag, gehad. De context doet er niet. Je gewoon een simpele vraag. Je geeft geen antwoord. vind ik jammer. Het is toch niet belangrijk, het is de belangrijk. Ja, ik wil best met jou straks in gesprek gaan, maar ik gun het die mensen hier ook. Als Je doet een ook illogisch confond, de ga gewoon tot is Toch gezegd. Ja, ik stel een vraag over wat dat is. Ja, het is toch belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, maar ik wil ook iets. ik we een beetje, <opstil> maar waarom wil je niet antwoorden? Ik mag jou één vraag stellen, alsjeblieft. Waarom wil ik niet antwoorden? Alsjeblieft, geef antwoord. Ik stel gewoon een simpele vraag. Oké, okay, spreken we iets af? Wacht, wacht. Spreken we iets af? Wacht even, wacht Spreken we iets af? Wat spreek wat? Ik zeg, spreken we iets af? Gaan we iets afspreken, jij en ik? Vertel maar. Als ik jouw antwoord geef, ga je dan uh, voldoening daarbij hebben? Dan gaat het niet om. Het gaat niet om mij om de kennis. Als jij ik stel jou een vraag op antwoord geef, je bezet op Ik kennis? vraag je wat. Als ik erop antwoord, is het dan genoeg dat je niet meer wat vraagt? Waarom mag ik eens vragen? Omdat waar dat... staat dat? Waar staat het? Ja, waar staat? Het? Ik kan iets vragen. Je vragen. Weet je wat? Ja, wat? Je hoeft niet van mij kennis in te nemen, je weet het beter. Nee, het gaat, dat gaat niet meer nee, nee. Je ontwijkt mijn vraag, vind ik jammer. Salam. Assalaam rahmatullahi barakat. Eén simpele vraag. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die heeft dus zich ingespannen voor de zaak om een shirk, zijn kleine en zijn grote vorm van shirk, te bestrijden. En op elke wijze is dat te zien terug in zijn verhaal, terug in zijn leven. Vervolgens gaan we verder met de woorden van de mu'allif, waar ik het net een beetje over had dat Allah Ta'ala niet tevreden is, dat er op elke manier, of elke vorm, van shirk, aan iemand anders wordt gegeven, dan alleen aan, aan hem. Waarom? Omdat het een minachting is, tegenover Allah. En musawatu, musawatu, ma'a gairihi, dat je hem, op dezelfde plek zit als degene met wie jij de aanbidding associeert. En zij hebben Allah niet geëerd en gewaardeerd zoals ze hem moesten eren. En daarom in een hadith, die heel uh, uh, apart is, is dat een dienaar, of dat een persoon, op de dag des oordeels bij Allah zal komen en hij zal tegen hem zeggen wat wil je vandaag? hij zei ik wil de verlossing terwijl dit geen moslim is en hij zal tegen hem zeggen wil je vrijkopen vandaag met alles wat je bezit hij zei ja hij zei je liegt hij zei ik heb in het wereldse minder dan dit gevraagd en je hebt het niet voldaan ik heb jou gevraagd om niets met mij te aanbidden en dat heb je niet geaccepteerd. Dus als we kijken wat vraagt Allah van ons in het wereld, het allerbelangrijkste, hem alleen aanbidden, al de daden oprecht voor hem te laten zijn en geen enkele vorm van hem aan hem deelgenoot toe te kennen. Zo simpel is het, maar zo moeilijk is het. Het vers wat als bewijs is genomen hier is in Sora al-Jin. En voorwaar, de huizen van Allah, en masajid kan ook mee worden bedoeld, de plekken van sojoet, de plekken waar jij neerbuigt. Fala tedjul Allah, naast hem niemand. Als we het toch al hebben over de Messajid, hoe dienen wij om te gaan met de Messajid? Dienen wij met de moskeeën om te gaan zoals deze? Of dienen wij met de moskeeën om te gaan dat we weten dat dit gebedshuizen de meest geliefde plekken bij Allah zijn? <telling> Voor waar in de huizen van Allah, hij wordt daar verheerlijkt en gedacht. In de ochtend en de avond aanbidden zij Hem, gedenken zij Hem, lezen zij de Koran. En dan zegt Allah: Rijalun. Rijjalun. Allah heeft hun mannen genoemd. Wie zijn de echte mannen? De mannen zijn degenen die zich bevinden in de moskeeën en die zich gedragen als moskeegangers. Het zijn mannen, het weerhoudt hun niet van Tijara. Tijara weerhoudt hun niet van het aanbied, de aanbieding en het gedenken van Allah. Wil je een echte man zijn, dan zoek je de moskeeën op. Tegenwoordig heb je mensen die zeggen van, dat is een echte man, een Rajul. Hij komt de moskee nooit binnen. Hij traint op en neer. Biceps, 4-seps, 5-seps. Hij zegt dat is een man. Dat is geen man. Als hij de moskee niet kent is het geen man. Wallah is geen man. Allah heeft hem genoemd. Rijalun. Mannen. Dat zijn de mannen. Die de moskee Onderhouden. De moskee wordt onderhouden door twee wijzen. Inna yamuru masajid Allah, men amana wal wa Voorwaar, de moskeeën worden onderhouden door degene die in Allah geloven en in de laatste dag en het gebed uitvoeren. Deze mannen, die onderhouden de moskeeën door twee wijzen: intern, oftewel ibadaten, hissien, datgene wat jij. ...ervaart binnen de moskee... ...zoals de aanbidding... ...zoals tilawatul al-Qur'an... ...zoals de dua... ...zoals istighfar, ...zoals vrijwillige gebeden... ...al deze dingen... ...daarmee onderhoud je een moskee. En het tweede is... ...het doneren en financieren. Elektriciteit, water... ...voorzieningen, gebouw bouwen... ...al deze dingen... ...worden tot al-imara genoemd. Deze zijn heel belangrijk. Onder andere het niet... ...van de aadaap, van de manieren... ...niet... ...verheffen van stemmen. Zelfs wanneer iemand het gebed... ...aanwezig is... ...en je leest de Koran... ...dan die je de Koran zacht te lezen... ...zodat je hem niet gaat afleiden van het gebed... ...terwijl vandaag... heel anders is. Allahu akbar, je ziet... Persoon naast je. Hij praat met zijn vriend over auto's. Ga je straks iets kijken. Heb je dat gezien? Heb je dat gehoord? Hij laat jou niet eens het gebed uitvoeren zoals het hoort. Als de Koran de beste woorden zijn die jij kan lezen. Niet toegestaan is om hardop te lezen. Zodat jij die anderen niet in reden twisting of in um, afleidt. In het gebed, hoe zit het dan met onnozel gepraat? de dabillah Hoe vaak heb ik erbij stilgestaan dat deze regelgeving bij velen, als deze hier aanwezig was, kon hij dat ook meekrijgen? Ja, yani, dat dit gangbaar is. We moeten elkaar adviseren hierin. Wanneer je dit ziet gebeuren, adviseert. Zeg, beste man, het is niet toegestaan om de Koran hardop te lezen zodat je een persoon in het gebed afleidt. Laat staan jou onnozel gepraat. Heb respect voor het gebed. Ja, hij bidt aan Allah. Je hebt geen respect voor hem eigenlijk. Je hebt geen respect voor Allah. Nog heb je respect voor zijn tilawa. Nog heb je respect voor zijn khushu. Waar heb je respect voor dan? Imam Ahmed r.w.t. ta'ala. jullie weten wie Imam Ahmed was. Deze persoon, hij zegt. Jullie weten totaal niet waar wij over praten. Hij weet niet waar wij over praten. Imam Ahmed rahimullah. Wanneer iemand kwam om een hadith, een overlevering... te overleveren... en hij zag hem... dat hij niet zijn gebed goed uitvoerde... accepteerde hij niet zijn hadith. Imam Ahmed. Waarom? Hij zegt als deze... onachtzaam is tegenover zijn Heer... hoe zit het dan met mij? Hoe kan ik... hem dan vertrouwen? Dus ook... degene die jouw gebed willen... verwaarlozen, welke geest zit er in hem? Kan niet! Dit is een voorkomend, ja, uh, ongeval noemen ze het. Voorkomend uh, bij velen. Laat staan als dat in de moskee is. Laat staan als iemand in het gebed zit. Hou je mond. Wat? Laat die hij kan niet eens normaal bidden. Is jouw gesprek belangrijker dan zijn gebed? Dus praat het over message En ik dacht, het is handig om hier wat over te zeggen voor de rest hebben we heel veel dingen herhaald en inshallah de volgende keren, zoals we al hebben gezegd gaan we daar een aparte les van maken alle vormen van shirk alle vormen van toegestane, niet toegestane heel uitgebreid maar we zijn nu, tenminste essentieel over belangrijke zaken overheen gaan wat niet duidelijk is over de lessen tot, tot, nu, tot nu en ook lessen van voorgaande wat niet duidelijk is ik heb al een paar keer aangehaald die kunnen gesteld worden dus als er vandaag iets onduidelijk was zoals bij hem misschien onduidelijk was en uiteindelijk hadden we het niet eens over anders konden we hem daarop antwoorden die, die kan zijn vraag stellen Want volgende week gaan we hebben over een ander onderwerp wat aansluit op dit maar het gaat over het houden van en het haten van omwille van Allah. Daar gaan we mee beginnen. En dan gaan we geleidelijk door met het boek. En zoals jullie zien hebben we twee lessen besteed aan het shirk en het tujhid. Het kan zijn dat wij dingen gaan overslaan omdat het al genoemd is. Dan vragen Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons en van jullie te accepteren. Nou. Wat Ehm, uh, bij uh, de vijf groepen in de tijd uh, voor de preventie uh, was, heb ik gemist wat ook weer de eerste uh, groep was. U kan het voor hem herhalen. Eerste, uh, af, uh, die de eerste, die ging af op de beelden. Oh. O, shirkoon. o, shirkoon. o shirkoon. Groep 4 was Salbiun. Salbiun? Hoe? En in de aya van Surah al Allah subhanahu wa taala, "Salbiun, wa je aman bilahi, wa yamul ankhid." Waarom is Salbiun? In de hoop van Aya. Nee. In de hoop van Aya. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar zij waren altijd sterren aanwezig, dus niet Ahlul Kitab. Ahlul Kitab was, zeg maar, voor hun tijd, voor het onze profetie waren. Uh, weet ik niet. Want daar is bepaald in Geleef onder de geleerden: wanneer waren de Sabi'un, in welke tijd waren ze aanwezig? Was het een groep die afstandde van Ahlul Kitab, of was het een groep die vertakkingen heeft? En dat is waar het naar lijkt. Dat het vertakkingen zijn. Dus onder hun waren degenen die Allah aanbaden en die geloofden in de laatste dag. Maar die vertakkingen die later zich voordeden kregen alleen de naam van Sabi zijn de mensen die de sterren aanbaden. Dus vandaar dat wij hun ook noemen Sabi degene die als laatste, want die anderen waren al eigenlijk niet meer aanwezig. Die vertakkingen onder hun die aanbaden de sterren vandaar dat we zeggen sabiun maar niet de sabi'un die in het vers worden genoemd want voor hun is niet uh, voor hun in het vers is al-jannah is al-jannah maar deze die hadden geen maan en, en, en sterren natuurlijk dus Allah wanneer zij verdwenen waren en of de profeet sallallahu specifiek een vertakking van hun heeft meegemaakt maar zij waren aanwezig want je hebt ook andere landen waar niet alleen jezirat al-Arab onder behoorde. Nee. Graf van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Nee. Ook, uh, zeg maar, is dat ook uh, binnen de moskee? Of? Graf van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, ja. Dat is in principe een goede vraag. Uh, want zoals we weten bevindt het graf van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, zich nu in de moskee. En sommigen zeggen dat het ook niet behoort. Omdat het hujratu Aisha het was het huis van Aisha. Waar was de profeet sallallahu alaihi wasallam overleden? Huis van Aisha. En de profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg de... Want hij had, meer, hij had meerdere vrouwen. Vroeg toestemming van zijn vrouwen of hij kan verblijven bij Aisha. En zij gaf hem de toestemming. Want degene die meerdere vrouwen heeft. Elke nacht moet hij doorbrengen met... Dat is haar recht. Dus hij vroeg hen... En ze hadden allemaal toegestemd dat je bij Aisha kan verblijven. Zelfs hierin vraagt de Profeet sallallahu alaihi recht die toekomt aan de, aan de vrouw. Vraagt hij hun in deze moeilijke situatie, de dood en dergelijke, vraagt hij hen om recht. Moeim. In ieder geval, hij ging bij Aisha verblijven. En in een hadith wordt genoemd dat de Profeet sallallahu alaihi wasallam zei, voorwaar? De profeten worden begraven op de plekken waar zij sterven. Op de plekken waar zij. Sterven. Dus hij stierf daar, bij Aisha. Dat was het huis van Aisha. Dus uiteindelijk hebben ze hem ook daar begraven. Wat gebeurt er na de uitbreiding, uitbreiding van de moskee van de profeet? Is het zo gekomen, dat hij is zo uitgebreid is, dat het huis van Aisha daarin verbleef. Dus zij konden niet of zij konden dat wel, maar door een uh, slechte uitvoering van een van de leiders destijds, die heeft het zo ver uitgebreid dat het huis aanwezig was maar uiteindelijk, het huis is huis gebleven. dus we kunnen zeggen het zit in de moskee maar het is een huisje op zich het is een huisje op zich, dat kan worden gezegd en er kan worden gezegd dat niet door de toedoen van de profeet salam was, nog van de metgezellen ik ben vergeten wie uh, meemoon denk ik Hemun bin Marwan of een van hun... die heeft het verspreid... of uitgebreid... waardoor het zo is dat... het graf in de, in de moskee zich kan bevinden of bevindt. Niemand heeft daar toestemming voor gegeven... en niemand heeft het ooit... goedgekeurd. Maar wat ga je nu doen... als je de moskee zou slopen? Een paar honderd miljoen... moslims, die zouden dat niet accepteren. Ze weten niet dat dat de regelgeving is. Ze weten niet dat het de regelgeving is dat... hoe kom je erbij... de moskee van de profeet die wordt vernietigd. Terwijl ze niet weten dat de profeet... eerder als de moskee is begraven. Wat is de regelgeving? Als, de, als het graf eerder begraven is... dan dient de moskee gesloopt te worden. En als het andersom is... dan dient de graf, het graf eruit gehaald te worden. Maar ook, zegt de profeet... Sallallahu wa sallam, zijn is uitgekomen... Laat het graf niet een ceremoniële plek zijn. Nu kan niemand bij, de, bij het graf van de profeet komen. Waarom? Het is een huis, bedekt. En er zitten altijd wakers eromheen. Dus zijn dua is uitgekomen. <coughs> Allah. Ik heb nog een Ja, de Rasulullah Die salaf van Golden enkel in de vorige dagen. Naast of s'avonds tussen staat en Wat betreft uh, de verschillende uh, momenten wanneer het uh, verboden is om te bidden, dan heb je er ongeveer drie belangrijkste. Jullie weten dat een dag bestaat uit 24 uur. Op bepaalde momenten in deze 24 uur is het of haram verboden of Afgeraden te bidden. Dat zijn een aantal momenten. Voor de rest kan je Allah bidden wat je wilt. Kan je bidden zoveel je wilt. Dan hebben we het over vrijwillig gebeden. En dat zijn deze drie. Eentje is na de shorok, Welke we net hadden genoemd. Zonsopkomst. Dan heb je bij zawah al shams, Dat is ongeveer vijf of tien minuten voor het dogher. Laten we zeggen salat het dogher is om één uur. Dat betekent... Tot kwart voor of twaalf uur veertig kan je salat docha duha bidden. Salat al duha mag je tot die tijd te bidden. Als het vijf voor of tien voor één is, mag je niet bidden. Daar heb je allemaal hadith. We kunnen deze allemaal niet nu behandelen. Dat heb je in Qutb al-Fiqh. Dat is een tweede. En derde is vlak voor een maghrib. Vlak voor al maghrib. En dan heb je nog andere die minder gevaarlijk zijn. Zoals de hadith van de profeet sallallam. Geen gebed na al asr Geen gebed na al asr Maar deze is afkeurenswaardig. Of. Wanneer je zelfs op, op, op die tijdstip na al asr Specifiek gelijk na al asr Niet voor al maghrib. Wat ik net had genoemd. Je hebt na al asr bijvoorbeeld. Gelijk na al asr Maar je hebt ook vlak voor al maghrib. Ze zijn niet dezelfde. Op deze na al asr is het. Afkeurenswaardig. En die vooral maghrib is haram. Is haram. Mooi in ieder geval dat heb je in boeken van al-Fijt. Dus dat is het verschil tussen deze. Maar de meest gevaarlijke is ongetwijfeld deze drie. En de allergevaarlijkste onder hun is sowieso na al-Shuruq vanwege de hadith. Wallahu alam. Kijk, dat is het. Daarom zei ik ook, dit vind je terug in boeken van el-fiqh, verschillende uh, zaken omtrent hier, die zijn allemaal daar benoemd. Maar als we het toch al hierover hebben, je mag niet bidden op deze drie tijdstippen. Het zij gebed met reden of geen reden. Buiten deze drie om, is het in principe toegestaan, ze, ze noemen het het sabab. Als je salat met sabab, salat met een reden. Wat kan een reden zijn? Salatul istighara. Wat kan een reden zijn? Het binnentreden van de moskee. Voordat je zit. Allemaal ahadith dat de profeet sallallahu zegt. Voorwaar zit niet. Totdat je twee raka'at hebt gebeden. Ze zeggen dit is een reden. Dus je mag bidden. En zo zijn er andere. Maar deze hebben we alhamdulillah, behandeld. In de lessen over arkaanul islam. Vier lessen hebben we. Die zijn... Sommige inshallah zullen straks ook geplaatst worden op internet. Maar ongeveer vier lessen. Alles, allemaal over het gebed. staan deze vragen. Enzovoort. Nou, maar voor de rest adviseer ik ook. Uh, nu zitten we op elfde les. Uh, in ons soele te laten. Dat we de lessen herhalen. Datgene wat opgeschreven is. Genoteerd wordt. En herhaald wordt. Want dat zal inshallah dan bijblijven. En daar heb je dan. Dat ook aan. Als jij komt, les na les, zonder wat te noteren, zonder wat op te schrijven, zonder het te herhalen, zonder voorbereid naar deze les te komen, dan zou je minder kwaliteit hebben. Dus dat raad ik wel aan ieder aan. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het taufiq, het sadat, het wakhir, de awana en alhamdulillah. Amin.